Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. De maximale straf voor doodslag gaat omhoog van 15 naar 25 jaar. Ministers Grapperhaus en Dekker komen vandaag met een wetsvoorstel hiervoor, meldt de Telegraaf. Er is al langer kritiek op de maximumstraf voor doodslag. Vooral het verschil met moord, waarvoor rechters 30 jaar of zelfs levenslang kunnen opleggen, zou te groot zijn. Moord en doodslag zijn beide het opzettelijk doden van iemand. Maar bij doodslag gebeurt dat in een opwelling. In de zaak van de Amerikaanse Brianna Taylor... die een half jaar geleden door de politie in haar bed werd doodgeschoten... wordt van de drie betrokken agenten één aangeklaagd. De politieman wordt vervolgd voor bedreiging en niet voor het doden van Taylor... heeft een onderzoeksjury in de staat Kentucky besloten. Na het besluit zijn in de stad Louisville protesten uitgebroken. Op sommige plekken braken gevechten uit tussen betogers en de politie. Daarbij zijn twee agenten neergeschoten. Ze zijn niet in levensgevaar en er is een verdachte opgepakt. 1,4 miljard euro maakt het kabinet vrij om mensen zonder werk te begeleiden naar een nieuwe baan. Dat schrijft minister Kolmees aan de Kamer. Het is de bedoeling dat werkzoekenden zoveel mogelijk bij één loket terecht kunnen voor hulp. Volgens Koolmees zullen door de coronacrisis meer mensen hun baan verliezen. Komende ochtend debatteert de Tweede Kamer over het derde coronasteunpakket aan bedrijven. Nicola Escobar, de neef van de beruchte Colombiaanse drugsbaas Pablo Escobar, zegt dat hij 18 miljoen dollar heeft gevonden van zijn oom. Het geld zat verstopt in een verborgen ruimte van een voormalig appartement van de neef. Pablo Escobar was in de jaren 80 de machtigste drugsbaron ter wereld. In 1993 kwam hij om het leven. Sindsdien gaan er allerlei verhalen rond over verborgen schatten van Escobar. De biljetten die Nicola Escobar nu zegt gevonden te hebben, zouden wel half vergaan en onbruikbaar zijn. Het weer vannacht buien en rond de 10 graden. Komende dag eerst droog, daarnaast kunnen er weer buien vallen. Het wordt tussen de 15 en 18 graden. Dit was het NOS-journaal. Zin, zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM! Met nu de nacht. I'm uh -huh.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 9 is zon zee Zandvoort. Ford!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 Ik heb geleefd, ik heb heel veel fout gedaan Maar laat me niet gaan Ik ben een jongen van de stad Als je mij hier achterlaat Terug naar waar wij ooit begonnen Verdromen. Zonder onweer, zonder donder, zonder alles wat miskeert Maar ik spreek liever over morgen Kan je niet zien dat ik spijt heb? Ik kom niet vooruit als ik je kwijt ben, dus Laat mij niet gaan Je weet ik heb geleefd Ik heb heel veel fout gedaan, maar Van de start, als je mij hier achterlaat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 I'm ah.